Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Natuur- en milieuorganisaties willen niet met het kabinet onderhandelen over de stikstofdoelen. Ze zeggen tegen Nieuwsuur dat er niet aan die doelen te schaven valt. Binnenkort mogen zij langs bij gespreksleider Johan Remkes om te praten over de stikstofplannen. Vrijdag gingen de boeren al met hem rond de tafel. Verschillende boerenorganisaties willen vijf jaar langer de tijd, tot 2035, om de stikstofplannen te halen. Maar dat is voor onder meer Greenpeace onbespreekbaar. Ik vind het echt ongehoord dat dit gebeurt. Er liggen vuistdikke rapporten waarin duidelijk wordt gemaakt dat die natuur op omvallen staat. Als dan de politieke realiteit zo is, dat het toch gaat gebeuren, ja, dan kun je nog maar één ding doen, denk ik. En dat gaan we dan ook doen. En dat is naar de, aan de rechter vragen om dan een uitspraak daarover te gaan doen. Langs de A1 bij Stroe in Gelderland is vannacht een vlag met een hakenkruis opgehangen en zijn er autobanden in de fik gestoken. Ook langs de A15 zijn op meerdere plekken hooirollen in brand gevlogen. Het is niet duidelijk of ze allemaal te maken hebben met boerenprotesten. In Vlaardingen, in de buurt van Rotterdam, is vannacht waarschijnlijk drugsafval gevonden. In de bosjes werden tientallen vaten gespot met vloeistof erin. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de inhoud. En FC Utrecht heeft gisteravond op de valreep een punt overgehouden aan het duel met RKC Waalwijk. Het werd uiteindelijk 2-2 nadat RKC met 2-0 voorstond. FC Utrecht debutant Bas Dost was met twee doelpunten de grote man van de wedstrijd. Je gokt, je gokt, je gokt en uh, 90 keer komt die bal niet. En die bal die komt één keer, stuit het die terug en dan moet je er staan. En uh, ja, ik kwam voor mijn voeten. PSV speelde ook en won met 4-1 van Emme en staat nu boven aan de eredivisie. En ook bij onze Duitse buren is er gevoetbald in de Bundesliga. Alleen na de wedstrijd Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen... ...moesten de ruim 80.000 supporters op hun stoel blijven zitten. Op het parkeerterrein bij het stadion... ...was een verdacht voertuig met draaiende motor gespot. Na politieonderzoek mochten de fans na een half uurtje toch het stadion uit. De auto waar ze op moesten wachten had een technisch foutje. Het werd trouwens 1-0 voor Borussia, klonk zo. De is excellent! Oh!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 Net nu, ZFM Jazz.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 Ze worden daarop vergezeld door uh, John Benitez op Bas... en Richie Flores op uh, Congas en Robbie Amin op uh, drums. Conrad Herwig en Brian Lynch, Grand Central.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 1970 en uh, het is een aantal keren uitgebracht en hij speelt erop uh, samen met Erik Pieter, Pieter Wyberis, Tete Montioli en natuurlijk op soort praansaks Lucky Thompson zelf. Spanish Rails heet het nummer, Lucky Thompson.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 que estar siempre altijd, a mi lado